Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Griekse kustwacht wordt ervan beschuldigd... migranten geboeid in de Middellandse zee te hebben gegooid. Zeker negen mensen zouden zo om het leven zijn gekomen, zegt de BBC. Je hoort correspondent Arjen van der Horst. De BBC gaf verschillende voorbeelden van mensen... die met opzet overboord werden geduwd, soms met de handen gebonden. De BBC baseert haar onderzoek op interviews met hulporganisaties... de Turkse kustwacht en berichten uit lokale media, maar wist ook ooggetuigen te vinden. Migranten die in zee werden gegooid, maar het wel overleefd hebben. De Griekse kustwacht ontkent dat ze migranten overboord hebben gegooid. Twaalf Nederlandse milieuorganisaties zijn blij dat de Europese natuurherstelwet er gaat komen. Onder meer het Wereld Natuurfonds en Greenpeace noemen het een lang verwachte overwinning voor de natuur. In de nieuwe Europese wet staat dat landen hun best moeten doen om de natuur te herstellen. In Rafah, in het zuiden van Gaza, zijn nog 65.000 Palestijnen. Dat zegt de Palestijnse Hulporganisatie. Dat waren er zes weken geleden nog ruim twee keer zoveel. Israël riep de Palestijnse bevolking op om naar het zuiden te vluchten... maar door de gevechten daar is de stad inmiddels bijna leeggelopen. En het is de droom van elke Formule 1-liefhebber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 Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is al vrij veel verdraging in de regio. Onder andere al op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevaarnsveen. Er staan kwartier in de file. En op de A10 de Ring van Amsterdam voorknopend watergasmeer, Ruim een half uur verdraging. De verbindingsweg richting Amersfoort met de A1 is dicht. Door een ongeluk zijn er ook twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via de A2 en de A9.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 zeggen, doe mij nog maar een rondje dan. Hè? Met een happy hour. Yeah. Jazeker. Nou hebben jullie dorst, mannen. Wat nou, ja. nou, zal doen, zijn? Biertje, nou, ik, Cocktailjes ik, zeg maar. Ik, ik, ga, ik ga voor de... Uh, nou oh ja, de rapen dan maar. De 0.0. Ja. De 0.0? <enstijft> kijk of we dat hier hebben staan, hoor. Want, uh, het is wel happy hour, maar 0,0. <enstijft> ja, yeah, dat... Uh, ik bedoel, uh, we <tijft> doen <tijft> nu al en toe een beetje slap lullen, dus ja, dan gaan we daar. Ja, de dat de is ook zo. Zeggen we zeggen straks, hé, hey, biertje Weet je wel. Nou, het volgende uur alweer. Ik ben even tel kwijt, derde uur van Zandvoort voor jou. Wat gaan we daarin allemaal doen? Ja, we beginnen lekker met Pit Report. Dus we stellen Rendel één vraag en dan blijft hij een half uur aanhoeren. Oh ja, ik weet wel de vraag daarvoor. Ja, Ik vind het erg fijn altijd om naar Rendel te luisteren. Dan moet je echt naar luisteren. Mocht je het nog niet gehoord hebben...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 people around me and think, is this how it's supposed to be? I go to a restaurant and start to sit down and ask for a table for two, but all I can think of is how would it be if you were here, I'm a fool, and it feels like I never do right enough. Mostly I'll do intent to treat with respect and give love for effect. Well, this is what I am, given simplicity is what I seek, just stick like a bee to your hive. While well, still there's a question which remains unanswered, an that's what is sacred in life. To be, And then after dinner I go home like a sinner, start filling myself on whiskey and wine. Now it starts with a blink and it ends with a wink, and then a big slap in the eye. And it feels like I never do right, and I'll fight, 'cause mostly. is what i meant a given simplicity is what i seek just stick like a bee to your eye but well, still there's a question which remains an answer that's what is sacred in life A crouch and it feels like I should go to hell because of the alcohol. I start to feel sick. Block of concrete lies now in my head. I pick up the phone because I have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 De jongeren, de jongeren, de jongeren, de de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans de yeux, et la de dans la main, de s'en vont amoureux, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de Seul car personne ne mes jours comme mes nuits sont en tout point pareil, sans joie et... Heel lang geleden waren heel veel mannen gek van deze vrouw. Ja, dat is wel heel lang geleden hoor. Françoise de jordie En uh, een mooie uh, single van haar. 80 jaar is ze uh, geworden en uh, helaas uh, deze week overleden. CFM, Race Radio, Bit Report. Bit Report. Nou ja, ik weet niet of dat ook voor de A9 geldt dat hij overleden is... Nou, we... Rendell. We <laughs> hey, zijn zo nog steeds aan het sleutelen, ik, hè? Ja, nou nee, ja, ja, ik zat vanmorgen naar jou te kijken op uh, Facebook. Voor de luisteraars, normaal gesproken, zit uh, Rendell op uh, zaterdagmorgen altijd met een uh, filmpje op uh, Facebook. En uh, ja, dan, uh, dan zit je op de A9, maar vandaag uh, geen A9-ie. Nee, het was allemaal weer afgesloten. Dus zijn we zijn wel lekker weer door, weer gereden door, door de polder. Veel leuker, ook veel mooier. Ja, dat zag mooi uit. Deur. Maar allemaal moloten hè, die inhalen terwijl jij bijna 100% te en uh, toch nog uh, de voet bij. Ja, ah, ja, ja. En uh, ook op de tegenstander klapte. Dat scheelde echt gewoon, denk 10 meter. Dan denk ik van, ja, jongen, we gaat dit dan weer over op? En daarna ging die man ook weer heel langzaam rijden. Dus ja, ik, ik uh, geen idee. Uh, gewoon... Uh...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 Vooral prachtig, uh, jongens, in de hypercars hebben we gewoon kans hebben om eindelijk, na 1988 praten we over, hè? 1988, weer een uh, Nederlandse winnaar op de man te krijgen. Ja, dat, dat, daar hebben we wat mee met 1988... Uh. Jij ja, hebt het ook met ja, ja, voetbal ja Ja, voetbal ja, ja. hebben we ja, ja. toen ook gewonnen. Ja, ja maar toen was natuurlijk Jan Lammers, hè. <laughs> ja, ja. L en, en daarna, uh, stil. Stil, ja, stil. Maar wie is, uh, wie is de grote kans hebben dan? Uh... Ja, nou ja, we, we hebben drie jongens uh, die uh, rijden in die, uh, uh, in die uh, hypercar. Dat is trouwens nu de BMW-auto. Is dat die ook van? Oh, er ligt er eentje af. Dan hoop ik niet dat dat de auto is van de Robin Vrijs, want dan zit die gelijk buiten, buiten de kansen nu al. Um,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 Dus ja. uh, we wachten een beetje af. En, en uh, is het uh, niet zo dat Ringer heeft, uh, wel eerder toch uh, wel goede kansen gehad voor uh, ja, in Le Mans? In, in, in de kleinere klasse. En uh, nu zit hij echt in een topteam uh, met Kedelijk, uh, gewoon Kijk, ze hebben het natuurlijk ook met Kedlek eerder gedeeld. Maar dat was Kedlek nog niet wat het nu was. En Kedlek is nu op ook ja, wel een van de kanshebbers om te winnen. Maar ze hebben de laatste tijd in Amerika veel mooie dingen laten zien. En ik, ja, als, het, als het daar allemaal net even loopt zoals het hoort te lopen... dus dat het geen Ferrari-teampje wordt wat de puinhoop wordt...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 En dome sponsorde en ik moet zeggen uh, ik ben dan een hele slechte leman fan, uh, want ik ben daar gewoon een uurtje kijken naar de baan, denk je jongens ik heb ze nu wel gezien. Ja en dan de laatste twee uur nog eventjes <laughs> eh, toch? En, uh, dus dan ga je, maar er is op leman van alles te doen. Er is kermis, er is toestand, er zijn heel veel steentjes, dan ga je lekker rondlopen en dan ga je verschillende plekjes kijken. Dat is natuurlijk ook mooi van leman. En is dus, buiten de, wat op die baan gebeurt, is er heel veel vermaak. Dus je kan daar gewoon van alles leuk doen en uh, voornamelijk ook heel veel drinken als je wilt. Dus het is uh, altijd heel erg goed. Het uh... nee, sfeertje is fantastisch. Sfeertje Alt altijd een feest en als je het op uh, tv uh, wil kijken. Ja, welke naam moeten we dan zijn, Renold? Uh, nu op RTL 7, 24 uur achter elkaar. Oké, okay, dus uh, Kijk. RTL die blijft het volgen. En uh, wie doet het verslag uh, daarvan? Uh, heel veel. Ja, heel jammer genoeg. Nu al beton ik aan het woord Jeroen Blekenmolen. Oh ja. Die moet niet achter een microfoon te zitten die hoort te rijden, daar. Maar hij heeft geen plekje kunnen vinden, jammer genoeg. Want ik vind dat wel een van de Le Mans specialisten. Uh, dus ik vind jammer dat hij er niet bij zit. En Alat Kalf staat in de pitch. maar het zal gewoon voor 24 uur zijn. Uh, diverse diverse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 Gewoon in zijn eentje. Jee. 20 uur lang aan het racen. En werd ook nog achtste. Dat ben je echt heel goed. Ja, dat, <laughs> echt dat, heel nee, goed? Dat, dat mag gewoon niet meer uh, tegenwoordig. dat nee, mag niet meer veiligheid. Toestand veiligheid, meer. nee, precies. En, uh, ik heb wel eens uh, gehoord en gelezen... dat hij dat, dat heel veel gedaan heeft... met heel veel affermatieren. Af hoe heet hij, ook die bende. Maar heel veel drugs. Laten we het daar maar ophouden. Ja, ja, om, <laughs> om uh, wakker te blijven. Kan ik me voorstellen. Hey, hey, Even uh, naar vorige week. De ITCC... Ja.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 mijn kop, hier, gaan we niet doen. Maar in diezelfde auto ga ik wel in september in uh, Assen rijden. Dus uh, daar, daar hebben we een, uh, iets minder uh, me ellende met de organisatie, omdat het uh, toch wat makkelijker gaat in dezelfde uh Hollandse taal, hoewel Assen, ja, nou ja. Maar... <laughs> uh, uh, dus daar heb ik iets minder aan mijn kop en daar ga ik in die uh, bwm 1 uh, zelf rijden. Oh, dat is mooi. En maar uh, kunnen jullie niet uh, uh, omkopen om uh, in Zandvoort uh, er al in te rijden dan?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 Hoe werkt dat dan? Wie, wie, wie levert jou dan die auto? Dat is Axel Hageman, is een Duits team, die hebben meerdere van dat soort hem eens. En die hebben altijd meerdere auto's in de trailer klaarstaan. En die hadden nu ook meerdere bij zich op, uh, uh, op de Red Bulling. En uh, die auto's zijn bij hun altijd helemaal wedstrijd klaar. En die zei ook van Hendel, uh, als je wil, we hoeven er alleen maar benzine in te gooien. <laughs> dus, weet je, dus, toen ik zei, ja, kan, kan, kan, maar ik moest er even over nadenken. Maar ze zijn er ook uh, dadelijk op, uh, uh, op Salford is hij erbij. Hij ik neem hem weer mee hoor. Ik zei, nou daar gaat het niet lukken, maar Assen ja ben ik er ook. Ik zei, dan gaat het wel lukken. Ik zei, daar, daar ga ik de tijd krijgen en ook wel de rust in mijn kopie ervoor. Maar, maar moeten dus, die uh... auto's dan niet worden ingeschreven van tevoren?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 Op zondag. Ja, zaterdag heb ik natuurlijk gewoon. Heb ik, heb ik, mijn, heb ik mijn feestje hier in Beverwijk. Maar zondag ben ik de hele dag op het circuit. Mooi, zelf, mooi. Ik ga zelf niet rijden, maar ik, ik heb iets begrepen van Ben Veugen dat ik een microfoon in mijn handen gedaald krijg. Nou. Mooi, ja, dat klopt. <lacht> Anders had ik het even geregeld. Zo uh, tussendoor. <lacht> nee, nou, gezellig. Dus uh, dan ga ik jou sowieso volgende week zondag zien. Zijn we er met de radio trouwens? voor de luisteraars ook van 10 tot 5 uur, twee dagen. Op zaterdag en zondag. Helemaal vanuit de, de, de pitstraat, hè? daar hebben we het mooiste uitzicht. Ja, Een mooi, beetje, ja, ja. beetje start-finish, zeg maar waar we zitten dan.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 Had. Volgens rek ik een nieuw spoor. En als je wil, dan heb ik plaats. Zat. Dan gaan we er samen. Op het stuur en rechts op je taai Je kust me net, luistert in mijn oor En de muziek dreunt de speakers door Zit niet in een lada, dus je hebt je best gedaan. Uit het portier steekt een vrouwenbeen, terwijl je uitstapt kijkt iedereen. naar mijn Porsche Panamera. Ja, voor mijn Porsche Panamera. Porsche Panamera. Mijn eigen Porsche Panamera.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 wat, wat er dus benadrukt wordt in, de, in het nieuws. Ja. Dat is toch wel een beetje jammer. ja, eh, eh, ja Kijk, iedereen heeft wel eens een keertje eh, scheef geschaats of eh, hebben fout begaan in zijn leven. En, eh, ja, ik bedoel, zijn we allemaal groot van geworden. En eh, ook hij. Ja. ja, ik zeg altijd zo, als het nu over je lullen bent, ben je niet belangrijk. Dus ja, het, het kan ja. of negatief zijn of positief zijn. Maar ja, zolang je naam blijft vallen en je kan daar stappen mee maken, dan is het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 podia's bereiken, zoals inderdaad een, uh, een zikkeldoom of een uh, een... Uh, uh, ah, vast Ja, hoe heet dat ook weer. Hooi? Uh, nee, die, die, uh, die oh, nee, die open die in Amsterdam. De Rij. Ook niet. Nee, ook niet. Nee, maar waar uh, Tino laatst laatste concert heeft gegeven, buiten. Ja. <laughs> ik, weet, uh, ik weet wel ik hier Olympisch, Olympisch Stadion. Olympisch Stadion. Olympisch Stadion ja. Dat is het, Olympisch Stadion. Olympisch. Dat vond ik wel echt een, uh, een leuk iets, maar... Uh,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 I uh -huh.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 Summer turned to winter, when it snowed, it's turned to rain. And the rain turned and the tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today, you're oh God. I hope it's not too late. Mmm, it's not too late. Cause you are not alone.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 in my heart you have remained